gemoed met het NWS journaal. De verkiezingen in Ierland hebben vooralsnog geen duidelijke winnaar opgeleverd. De drie grootste partijen staan in de exit poll allemaal op ruim 22%. procent. De Christen democratische Fine Gael van de huidige premier Varadkar gaat net aan kop, gevolgd door Sinn Féin, de voormalige politieke tak van terreurgroep IRA en de conservatieven van Fianna Fáil. Vooral Sinn Féin heeft flink meer kiezers getrokken. Omdat die partij een referendum wil over een verenigd Ierland... wordt het waarschijnlijk lastig om een regering te vormen. Op verschillende plekken in het land zijn maatregelen genomen... vanwege de naderende storm Kira. KLM heeft tientallen vluchten geschrapt... en de rederij voor de veerdienst naar Tesschelling en Vlieland... houdt bijna alle schepen aan de kade. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers niet met aanhanger de weg op te gaan. Alle voetbalwedstrijden voor komende dag zijn geschrapt. Het kadermeer heeft voor het hele land code oranje afgegeven van 4 uur s middags tot zeker 10 uur s avonds. Er worden zeer zware windstoten en stevige buien verwacht. Vijf jongens en een meisje met wapens op zak zijn aangehouden in het centrum van Rotterdam. Ze hadden messen, een boksbeugel en bivakmutsen bij zich. Ze worden verdacht van straatroof. De jongste arrestant is 11 jaar, de oudste 15.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 met nu de nacht.